Reputatiecoaching podcast nummer 152. De sterren op Google kleuren laatst opeens rood in plaats van oranje. Zou het wederom een experiment zijn, of zou het meteen blijvend zijn? Je hoort er zometeen meer over. Amazon heeft aanbieders van fake reviews op Fiverr.com voor de rechter gedaagd. Het lijkt erop alsof je geen fake Amazon reviews meer kunt kopen op Fiverr, of toch wel. En het laatste onderwerp van de podcast van vandaag is de samenvatting van de presentatie die Koop Pranspaar van LVB Networks laatst gaf bij Social Media Club Apeldoorn. Hij vertelde over videomarketing en hoe je jezelf en of je bedrijf met video op de online kaart kunt plaatsen. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast. Ik ben Eduard de Boer, reputatiecoach.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 Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Laten we nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Vorige week was ik, zoals ik wel eens vaker doe, een beetje aan het surfen. Opeens viel me iets vreemds op aan de zoekresultaten. Namelijk dat de reviewsterren niet meer oranje waren, maar rood. Ik dacht eerst nog dat het kwam doordat ik was ingelogd op Google+. Maar ook uitgelogd in een privévenster op Safari en in incognito-modus op Chrome zag ik overal rode sterren voor de reviews. Ik maakte een screenshot en poste die in een lokale SEO-community op Google+, Plus met de vraag of anderen het ook zagen in de wereld. Maar niemand reageerde, anders dan dat het wellicht een experiment van Google was of zou zijn. Of dat zo is, zien we vanzelf. Google experimenteert wel vaker met de weergave, dus ook dit kan tijdelijk zijn. In de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 152 vind je een screenshot van mijn waarneming. Fake reviews mogen niet. Niet van Yelp en niet van Google. Yelp is extreem strikt in het blokkeren van reviews. Vaak te strikt. Veel ondernemers klagen stenen en meen dat het vrijwel onmogelijk is om reviews te verzamelen op Yelp. Anders dan voor mensen die al vreselijk lang actief zijn op Yelp, tien reviews hebben geplaatst en tientallen vrienden hebben gemaakt op Yelp. Google daar en tegen is iets minder strikt. Dat vertelde ik je twee weken geleden al. Google heeft echter ook haar richtlijnen en dat is alleen maar terecht. Maar van Google is tenminste duidelijk wanneer zijn reviews afkeurt. Die criteria zijn namelijk allemaal online vermeld. Maar voor de rest lijkt het er niet op alsof Google volgens andere regeltjes die niet inzichtelijk zijn alsnog reviews afkeurt. Maar ook Amazon is jarenlang bestookt met fake reviews. Je kon zo op Fiverr.com voor 5 dollar een fake review kopen voor een boek of een ander product. Maar daar treedt Amazon nu tegen op. Amazon heeft tegen meer dan 1100 mensen op Fiverr een proces aangespannen en dus niet tegen Fiverr zelf. Op zich is dat ook niet nodig, want Fiverr staat ook haar leden of gebruikers niet toe om werk te verrichten dat indruist tegen de bepalingen van derden, in dit geval dus Amazon. Het argument van Amazon is dat het imago van de onderneming schaadt als bezoekers en aspirantkopers de beoordelingen niet kunnen vertrouwen. Ik heb een snelle zoektocht gedaan en ik kon geen bouten fake review aanbiedingen meer vinden. Wat ik nu nog zo 1, 2, 3 zag waren aanbiedingen van mensen die daadwerkelijk een boek of e book willen lezen, een audioboek willen beluisteren of een product willen uitproberen, maar... Daarvoor moeten ze dus wel kopen. Vele vragen daartoe een Amazon giftcard om het product of het boek te kunnen kopen om het dan te kunnen reviewen. Dan is het namelijk vanuit het perspectief van Amazon een geverifieerde review. Op de avond van hashtag smc 055 oftewel Social Media Club Apeldoorn van een paar weken geleden, was ook Koop Brandsma van LVB Networks aanwezig. Hij had een heel interessant verhaal over videomarketing, formatteren, programmeren, series bouwen op branded channels en dergelijke. Laat ik je samenvatting geven van wat er in zijn verhaal allemaal aan bod komt. Het verschil tussen traditionele televisie en YouTube. Bewezen mediatechnieken die nog steeds werken. Het succes van PewDiePie. MeToo content werkt niet. Het kanaliseren van content. Wie is je grootste concurrent? SBS6 of een breiende oma? Formateren, programmeren en series bouwen op een branded channel. Persoonlijkheden in plaats van animaties. Interviews als format voor je videomarketing. Branded channels als je thuisbasis. Een goede YouTube strategie. Moet je alleen richten op YouTube. En hoe kun je simpel beginnen met videomarketing? Dus verhaal heb ik wat ingekort en ik heb dus de figuurlijke krenten uit de AudioPap gehaald. Koop, steek maar van wal. Over video marketing en hoe, je dat, hoe doe je dat dan eigenlijk als een merk? Um, eerst iets over LVB Networks. Uh, wij zijn een content marketing bureau. En content marketing is eigenlijk, uh, ja, geen reclame. Het is uh, gewenste communicatie in plaats van ongewenste communicatie. Uh, wat wij vooral doen is mediamerken maken. We doen dat onder andere voor Stigo, maar bij het uh, platform Brigade. En dat gaat eigenlijk over, uh, daar willen we Chef Cox meerwaarde bieden en ze slimmer maken in zaken. En zo proberen we eigenlijk de hele tijd een mediamerk te koppelen aan een merk, zodat ze daarop verhalen kunnen vertellen over hun producten, over hun diensten, en proberen ze hem gewoon te waarde waar zijn voor hun klanten. En dat is eigenlijk ook iets wat we met, met videomarketing doen. Ik ben Koop Bransma, Koop schrijf je als k o, -O -P. Uh, Brandsma. Uh, En ik ben zelf ben YouTube-channel-manager bij, uh, bij LVB Networks, en daar doe ik ja Eigenlijk de hele dag alleen maar dingen met video en zorgen ervoor dat uh, mensen interacteren met de video's die wij uh, voor de merken maken. YouTube bestaat nu ongeveer tien jaar en je ziet gewoon tot, ja, zoals de grafiek eigenlijk al laat zien, uh, het online videoaanbod gigantisch is gegroeid de afgelopen twee jaar. Uh, het is van eigenlijk in 2010 is begonnen en je ziet dat het alleen maar meer aan het worden is. Nou, goed, nu zit je, zitten we waarschijnlijk al ergens tot aan het plafond. ...en gaat het eigenlijk alleen maar door met nog meer online video. Uh, dus heel veel aanbod, heel veel. Hoe val je nou als merk op? Want de manier waarop we naar video kijken is ook aan het veranderen. VR is een van de dingen die op dit moment heel erg aan het opkomen, opkomend is... ...maar nog niet iets wat ermee mee gebeurt. Laten we daar eerst maar eens met online video zelf gaan beginnen... ...voordat we dat doen. Maar goed, zoals ik al zei... ...mensen zijn dus echt heel anders naar video gaan kijken... ...dan uh, dat ze dat in eerste instantie deden. Is de manier waarop ze dan kijken veranderd? Ja... Want montages zijn sneller. YouTube is ontzettend eerlijk in uh, de dingen die ze laten zien. Als iets slecht is, dan zie je gewoon dat mensen meteen wegklikken. Terwijl je bij tv heb je echt nog een minuut, twee minuten om iemand lekker het programma in te laten komen. Of je komt halverwege kom je ergens een keertje binnen in het programma. En dan zie je meteen wat voor sfeer er eigenlijk is. Uh, met, met, uh, met, video, met online video's, meteen vanaf het begin tot het einde moet je eigenlijk knallen. Dus dat is er veranderd. Maar is er veel veranderd? Aan de andere kant ook weer niet. Uh, wat je ziet is dat bewezen mediatechnieken nog steeds werken, formats, uitzendingen, herkenning, authentiek zijn. Dat zijn eigenlijk de vier belangrijkste dingen als jij met je video marketingstrategie gaat, uh, gaat werken. Um, moet je dan ook heel anders tegen je online content gaan nadenken? Nee, want op zich is het hetzelfde als een geschreven tekst. Uh, je moet gewoon meteen antwoord geven op je vraag. En dat is eigenlijk wat je ook bij, uh, bij videomarketing zou moeten doen. Uh, wat je wel heel veel ziet is nog steeds die one-offs. En dat is heel veel me-too-content. Uh, me-too-content bedoel ik bijvoorbeeld over uh, pensioenen. Dat is een voorbeeld dat ik heb gevonden. Uh, of sorry, dus Evenementverslagen. Ja, daarvoor komen mensen niet uiteindelijk naar, uh, jou, uh, naar, jouw of naar jouw online omgeving toe om die video's te kijken. Uh, wat je ook ziet is dat iets wat uiteindelijk door Microsoft is gedaan... 708 keer is bekeken. Daar heb je dan al je geld en je energie in gestoken... om die video te laten maken. Maar uiteindelijk gaat het niks voor je merk doen. Dus doe het niet. Eigenlijk even een verslagen. Corporate video's gebruikt lekker voor intern... maar uiteindelijk voor je online video-strategie... weinig te doen. De PewDiePie is een, uh, een zweet. Uh, dit is eigenlijk wat hij de hele dag doet. Hij speelt spelletjes, geeft daar commentaar op... en daarnaast had hij zijn vriendin eigenlijk bij allemaal dingen... En uh, ja, dat, dat, hij filmt zijn leven. Hij zit de hele dag op de bank te gamen en dan geeft hij commentaar op. En dat vinden heel veel mensen grappig. Ik hoor jullie allemaal niet lachen. Maar toen ik uh, stagiair aan mij vroeg... of ze alsjeblieft uh, de filmpjes die ik voor deze pre presentatie gebruik wilde rippen... zei hij van, uh, ik ging trouwens helemaal stuk om de tweede. En dan was PewDiePie, meisjes 19. Dat kijken mensen op dit moment uh, online. En ook als je kijkt, ja, hij heeft 10 miljard views op zijn video's. 10 miljard. In deze video's in drie weken is die 7,5 miljoen keer bekeken. Nou, ja, volgens mij is dit iets wat iedereen zou willen voor zijn, uh, voor zijn corporate video's. Maar PewDiePie, ja, die doet het binnen twee jaar, heeft dit helemaal uh, voor elkaar gekregen. De videomarkt explodeert, Dat ik jullie net al liet zien. Um, wat wij dus zien is dat we vooral aan het kanaliseren zijn op dit moment. We willen, uh, ...mensen meenemen in een verhaal... ...we willen echt een stukje storytelling gaan doen... ...en dat is uiteindelijk de manier waarop je mensen aan je gaat binden... Uh, ...ga naar de abonneeknop knop op YouTube toewerken... ...of op die Facebook-like uiteindelijk... ...wat ik net al zei, kanaliseren. ...dat doen we dus heel erg veel vanuit format, series en programmeren... ...je ziet ook bij die influentials die ik net had, zo'n PewDiePie... Uh, ...die werkt ook eigenlijk met format. hij doet zijn montages... ...waar jullie net een uh, geweldige minuut van hebben mogen zien... ...hij heeft zijn vrijdag, doet hij iedere keer een filmpje... En hij heeft weird stuff online. En uh, daar pakt hij gewoon vijf dingen die hij online heeft besteld en die gaat hij recenseren. Maar op die manier uh, creëert hij wel een bepaalde herkenning voor zijn kijkers. Ze zien gewoon van oké, okay, ik kan iedere vrijdag kan ik iets gaan verwachten van PewDiePie. Waar ik gewoon heel erg uh, fan van ben. En dan staat er weer een nieuw videootje klaar. Um, dus uiteindelijk merk je ook dat zelfs die nieuwe generatie van online content creators, dat die uh, ook naar ankerpunten aan het werken zijn in hun contentstrategie. Maar uiteindelijk is jullie grootste concurrent de, online, of de timmerman of de breiende oma. Want die kunnen ook een videootje gaan maken. Die kunnen gewoon een cameraatje op hun breiwerk gaan zetten. Mijn moeder doet het ook. En die gaan filmpjes maken. En uiteindelijk als ik een Pipo's ben of, of een ander groot uh, breiwinkel, zijn dat de concurrenten. Want uiteindelijk kunnen zij een verhaal veel authentieker vertellen dan dat een winkel dat zou kunnen of een bepaald merk. Dus hou daar ook wel rekening mee... dat je wel redelijk snel die slag moet gaan zetten... wil je die videomarkt pakken. Want voor je het weet zit er een hobbyist bij... of een mediabedrijf die hetzelfde aan het doen is. En misschien ook veel beter en authentieker... omdat mensen zich daarmee kunnen identificeren. Zoals ik al zei... formatteren, programmeren en series bouwen... op een branded channel. Het, het gebeurt op tv... je ziet tot de jonge generatie online creators... of uh, video creators het ook doet. Dus ga dat als merk ook doen. Ga kijken of er een serie of een programma is... die bij jou past en probeer dat te bedenken. Ik ga eerst nog wat meer vertellen over formats en hoe zou dat kunnen werken voor je merk. Eerst over wat is een format. Help mijn man is klusser, is een format. Het is helpen. Uh, mensen gaan elkaar helpen om iets te doen. Een bouwmarkt helpt ook. Zou ook een, uh, iemand kunnen helpen bij de verbouwing van zijn huis. Hoe schilder ik netjes of hoe, hoe uh, doe ik goed raamdecoratie uh, ophangen? Maar Help Mijn Man is Cluster heeft ook in het programma zelf gewoon bepaalde momenten ingebouwd waarop er iets gebeurt. Je begint altijd met de eerste paar minuten waar het probleem wordt uitgelegd. Dan komt John Williams, komt er staan van, nou, nah, dat doet niet goed. De confrontatie gaan ze dan met elkaar aan. En uiteindelijk gaan ze met elkaar een oplossing zoeken. En dat zijn eigenlijk momenten die je voor je inbouwt, die je laat terugkomen de hele tijd. Om het gewoon herkenbaar te laten zijn voor, je, voor het programma. En wat je dus ziet is tot een persoonlijkheid uh, pakken. Over het algemeen beter werkt dan een saaie animatievideo of een, een, een, uh, of een talking head. Wat we ook gewoon heel veel zien. Zelf maken we ons ook schuldig aan. Maar het werkt veel beter om met een herkenbaar persoon te werken. En ga daar opbouwen. Laat iemand dat vertellen. Helemaal vanuit zijn eigen verhaal. Wat ik hier even wil laten zien is dat je op een hele makkelijke manier door gewoon je klanten te interviewen of, of de mensen waarmee je bezig bent. Uh, dan kan je al waarschijnlijk heel veel verhalen uitvertellen die gewoon heel goed passen in je videomarketingstrategie. Um, pro probeer dat als dat een format dat je ook prima kan toepassen. Dat hebben we hetzelfde met, met Zo'n Queen gedaan, door het uiteindelijk vanuit drie verschillende invalshoeken te bekijken, een serie erin te maken en die op gezette tijden uit te gaan zenden. Je zag op een gegeven moment ook op Facebook gewoon hele mooie commentaar uitkomen van: Ja, waarom kende ik nog niet? Wanneer komt de volgende uh, aflevering? En op een gegeven moment zag je ook gewoon dat mensen daar aan het kijken waren, aan het wachten van wanneer. Komt de volgende. Dat deden we ook iedere keer aan de uit van de uitzending. Verwezen we ook weer volgende week kan je dit verwachten of kan je dat verwachten. Ja, en dat uh, was een hele, hele effectieve manier om dat te vertellen. Waar ik het nu even nog over wil hebben, is branded channels. En dat is uiteindelijk de thuisbasis voor je videocontent. Uiteindelijk uh, ja. heb je een videootje, maar waar ga je hem neerzetten? Je hebt YouTube, je hebt Facebook, je hebt Twitter en allemaal verschillende. Platformen die ieder weer een verschillend doel hebben. Uh, zelf ben ik YouTube-manager, dus ik ben heel erg veel bezig met, met YouTube. Maar juist voor kleinere uh, organisaties kan een Facebook of een Twitter juist beter werken. Omdat dat een plek is waar je al fans hebt waarschijnlijk. En waar je dus heel makkelijk die uh, content uh, kan verspreiden. En als hij zichzelf al uh, kijkers krijgt eigenlijk. Maar goed, ook nog een stukje over branded channels. Wat, heel veel, wat ik heel veel zie... ...is dat er niet goed wordt omgegaan met, met YouTube. Facebook is meestal wel goed in orde. Twitter zie je ook wel dat het uh, een, een netjes vormgegeven is... ...dat mensen ermee bezig zijn. Maar als je op YouTube kijkt, zie je dat heel veel merken... ...en zelfs grote merken zoals KPN in dit geval... ...een YouTube-kanaal hebben neergezet... ...waar ze gewoon maar filmpjes opgooien... ...en uiteindelijk hopen tot dat ergens geplaatst wordt. Nou ja, dat wordt over het algemeen niet... ...want 157, 15, 1500 views... Uh, ...hetzelfde geldt voor de praxis, uh, uploads, populaire uploads, that's it. Ik weet niet, als ik op het YouTube-kanaal kom en bedenk je YouTube is van Google... ...dus het wordt uiteindelijk goed geïndexeerd, ook in, uh, in je zoekresultaten... ...hou er altijd gewoon een goed rekening mee dat je je YouTube-kanaal ook netjes aankleedt... Uh, ...want Facebook ziet er wel gewoon prima uit. Zal ik je nog een klein beetje over YouTube-strategieën... ...ik heb nu heel erg gehad over series... Uh, uh, ...en over how-to-video's. Eigenlijk een beste YouTube-strategie kan je opbouwen... ...door uh, drie verschillende lagen aan te brengen in je content. Ik zal je niet te lang over hebben, maar uiteindelijk is de onderste laag... ...is de how-to-content, waar mensen mee op SEO-gebied bij jou binnenkomen. Dat dus zijn echte how-to-video's. mijn eerste advies ook aan klanten... ...ga daar in ieder geval mee beginnen. Ga daar een serie in maken. Maak die how-to-video's en kijk of dat gaat lopen. Als dat werkt, ga er dan nog eens een keertje in maken. En uiteindelijk kan je zo opbouwen naar een bepaalde community... Op YouTube. Ga daarom daarna een lager overheen leggen, waar je uh, meer vertelt, eigenlijk over het merk. Uh, waar je mensen echt meeneemt en die meer voor abonnees zijn. Maar uiteindelijk moet je ook een stukje aandacht trekken doen. En dat is door pieken erin te bouwen. Maar dat is meer echt een viral of een commercial. Waar gewoon mensen uh, die meteen opvallen en naar het YouTube kanaal worden gestuurd. Maar ook van daaruit kan je dan weer doorverwijzen naar de alle andere content die je daarin hebt. YouTube is één, maar op zich, als je een merk sterk genoeg is, of je weet wat je via content gewoon scoort, hoef je niet per se YouTube te gebruiken. Zet net ook al Facebook of Twitter kan ook prima werken als je daar een community op hebt. Uh, alle handen die zeggen zelf van, nou, nah, weet je, we hebben YouTube helemaal niet nodig, we gooien het gewoon op ons eigen platform, omdat we gewoon weten dat alle prima loopt. Dus zetten ze daarop. Dus zoals ik al een paar keer zei, begin gewoon eens een keertje met één serie. Ga gewoon vijf how-to-video'tjes maken, of tien. Uh, probeer daar ook gewoon in te zoeken wat dicht bij jouw bedrijf ligt, of bij jouw, uh, bij jouw merk. En uh, ga daarmee testen. Kijk of het werkt of niet. En als het werkt, nou ja, dan kan je een keertje weer team maken. En uiteindelijk moet je ook dan naar een langdurige contentstrategie gaan werken. Maar ja, begin gewoon een keertje met één serie, met één, één format. En met dit verhaal van Koop Bransma op de Social Media Club Apeldoorn... kom ik dan vandaag weer aan het einde van deze podcast. Ik hoop in elk geval dat je ook deze podcast en dit soort content leuk vindt. Zo ja, volg me dan via de verschillende kanalen...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 En het kan al een tijdje, post als je wil even een recensie op plusgooglecom slash plus reputatiecoaching.nl Dat zou ik ontzettend leuk vinden. Alvast bedankt. Op de website kun je me een berichtje sturen en zelfs een gratis consult inboeken. Ook kun je me bellen op 084 883 1556 en ook rechtstreeks op de website een voicemail achterlaten door op de tab aan de rechterkant van elke pagina te klikken en je bericht in te spreken.